4 uur na Netwijl met het NOS-journaal. Vanuit Syrië zijn opnieuw mortiergranaten afgevuurd op Turks grondgebied. Een half uur later werd het mortiervuur beantwoord door het Turkse leger. Zeker drie Syrische granaten ontploften vanmiddag in het Turkse grensstadje Aksakale. Zo meldt onze correspondent, die nu in het grensgebied is. De granaten kwamen terecht in dezelfde straat die woensdag ook al werd geraakt. Bij die aanval vielen toen vijf doden. en Bij de aanval van vandaag vielen geen doden. Het Turkse parlement ging afgelopen week akkoord met grensoverschrijdende militaire operaties. Op het Griekse eiland Kos liggen na een explosie op een toeristenschip nog twee Nederlanders in het ziekenhuis. De man en de vrouw hebben volgens de ANWB brandwonden aan hun benen. Aan boord van het schip waren 26 toeristen onder wie 12 Nederlanders. Drie andere buitenlanders raakten ook gewond en de kapitein kwam om bij het ongeluk. Volgens de Griekse kustwacht ontplofte een replica van een kanon op het nagemaakte piratenschip. In Venezuela zijn de presidentsverkiezingen aan de gang, zo'n 19 miljoen kiezers bepalen of president Chavez aan een derde ambtstermijn mag beginnen. Na 14 jaar presidentschap hoopt hij opnieuw voor zes jaar gekozen te worden, maar steeds meer Venezolanen zijn ontevreden over zijn beleid. chavez uitdager Capriles liep in de peilingen steeds meer op hem in. Er zijn zo'n 140.000 militairen op de been om de orde te handhaven. In de Eredivisie heeft Ajax thuis gelijk gespeeld tegen Utrecht. Het werd 1-1. De Amsterdammers kwamen na zes minuten door Ryan Babel op voorsprong. Maar Ajax-invaller Fabian Sporkslede maakte er kort naar rust door een eigen doelpunt 1-1 van. Er zijn vanmiddag nog drie wedstrijden, maar die zijn nog niet afgelopen. Het weer vanavond en vannacht droog, overwegend helder. Vannacht in het binnenland voorstaande grond. Morgenochtend mistig. Daarna vooral zonnig. Met in het zuiden tegen de avond wat lichte regen. Het wordt 14 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er wordt gewerkt dit weekend op de A28 Zwolle richting Utrecht. Daardoor is de weg dicht tussen Knopend Hoevelaak en Afrit Veel mensen rijden om via de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar is ook extra druk. Tussen Hoevelaak en Brugge staat 4 kilometer. En op de A28 tussen Amersfoort-Vathorst en het Knopend Hoevelaak 4 kilometer.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 239 euro. Alles weten over onderhoudsvoordeel of welke modellen meedoen? Kijk op volkswagen.nl. We beginnen dit uurtje in de Euroborg. FC Groningen tegen Feyenoord. Henk Kok. Feyenoord weet met deze de 2-1 geen kansen te creëren tegenover FC Groningen. Groningen jaagt op elke bal, Zeefuiken is gewisseld, kennelijk toch geblesseerd geraakt in het duel met Martins Indy. Texeren is binnen de lijnen gekomen en ook Klaas is eruit gehaald bij Feyenoord door Ronald Koeman. Missen een mogelijkheid voor Groningen om die wedstrijd te beslissen? Doen ze niet, han zal lang wel moeten doen. PSV en AC, al wel beslist, Andy. Ja, maar ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Want uh, er komt een uh, jonkie in, Jurgen Locadia. Vorige week drie doelpunten tegen PVV. Scoort aan de lopende band in Jong PSV. Hij komt de oude meester vervangen. Mark van Bommel gaat eruit. Jurgen Locadia erin. Nog een uh, klein kwartiertje te gaan. 3-0 PSV leidt tegen Nanktreda. Bloemenaal, Kampung, genoeg doelpunten. Geert de Groot. Ja, het uh, wordt een zepert, althans het is uh, tot nu toe een zepert voor Kampong. Het is inmiddels 5-1 geworden door Roel Bovendeert. We moeten nog spelen, een kleine acht minuten denk ik. En Kampong, Kampong heeft weinig meer in te brengen tegenover dit uh, Bloemendaal. Sliedrecht Weert is volleyball voor de Supercup-vrouwen. Frank Wieland. Je mag verwachten dat Sliedrecht deze Supercup normaal gesproken gaat winnen. Maar Weert uh, werkt hard en zeer gedisciplineerd. En dat leidt in ieder geval tot een kleine voorsprong in de tweede set... nadat ze de eerste verloren hebben. Het is 6-5 voor Weert in de tweede. girls uit 1998 en stap nog altijd 2-1 bij Standaard Luik tegen Anderlecht in België. 2-1 voor Ron Jans en dus ook 2-1 nog steeds voor Robert Maaskant, Henk Kok. Ja, nog steeds 2-1. Ik heb eerder al gezegd dat een ruwe wedstrijd is bal in het 16-meter gebied. En dan probeert De Leeuw weer te koppen. Dat deed hij enkele ogenblikken geleden ook. Toen kwam er een voorzet van de rechterkant en dan raakte De Leeuw verstrikt met Martens Indy. En uh, ja, de heren kwamen op de grond te liggen wat rollenbollen, armen en voeten en benen verstrengeld in elkaar. Misschien nu een kans even. Ik keek even naar die andere kant nog. naar Martens Indy en De Leeuw of die nog wat tegenover elkaar zouden doen. Maar beide kregen een gele kaart. Groningen is in de aanval uh, via De Leeuw in dit geval... Hoeveel meters dat de leeuw loopt in de wedstrijd, hoeveel kilometers dat hij loopt. Ik zou het eerlijk gezegd niet durven te zeggen, maar dat gaat verder boven de 12 kilometer. Van is overal op het veld te vinden en een plaaggeest voor de defensie van Feyenoord. Zeefuik is dat niet meer. Zeefuik is kennelijk toch geblesseerd geraakt. En zijn vervangen is Texera, maar met het verdwijnen van Zeefuik is Groningen ook zijn aanspeelpunt voorin kwijtgeraakt. En is het voetbal minder geworden. Texera is een heel andere spits. Het is nu Schaken die de bal op probeert te brengen, maar is de bal alweer kwijtgeraakt. Hij is niet zo sterk schakend vandaag. Ook al krijgt hij de bal wel een paar keer in deze ontmoeting. Maar ik heb nog heel weinig geslaagde passeeracties zien uh, ondernemen. Ze raakt, allemaal zijn allemaal min of meer mislukt. Maar toch gaat Feyenoord ingooien. Die gaat ingooien aan de linkerkant van het veld. 10, 15 meter over de middenlijn. Nelom gaat ingooien. Die probeert de verhoek te bereiken. En dan is Pelle. Nou ja, die blijft een beetje staan op de rand van de 16. Waardoor Groningen gemakkelijk kan uitverdedigen. En dan is het Kieftembeld. Kieftembeld, de paas is verkeerd. Feyenoord die kijkt dus naar het scorebord. We staan met 2-1 achter. Er moet nog 10 minuten gevoetbald worden. We moeten wat meer risico's nemen. Dat gaan ze nu dan ook doen. Nederland speelt de bal even terug naar Schaken. Dicht bij het strafschopgebied. De bal wordt ingespeeld op Verhoek met de rug naar de goal toe. Verhoek draait naar zijn linkerbeen. Nederland krijgt de bal weer. Moet de bal voorgezet worden? Maar hij heeft daar Bakuna tegenover zich. En Bakuna gaat in dit geval het duel winnen. Oskon Bakuna wel de bal over de zijlijn speelt. de verdediger Nederland, Maar Groningen gaat in elk geval ingooien. 81-82 minuten gevoetbald. Groningen voortdurend de bovenliggende partij. Maar met 2-1 op het scorebord had je die wedstrijd eerder moeten beslissen. Hebben ze niet gedaan. En dus heeft Feyenoord nog kansen. De Leeuw weer. De Leeuw uh, tegenover uh, Leerdam. dan. daar bij de zijlijn 15, 20 meter over de middenlijn, moet hij bal even terugspelen. Dan naar Kieftembelt. Kieftembelt heel snel naar Sparf. Aan de linkerkant uh, loopt de uh, Taxi Is Kim, Is Kim loopt hij vrij? Hij gaat kapel of die zoekt de diepte, Kirm naar de rand van een 16-meter gebied. Die gaat schieten, raakt die bal niet goed in de voeten van de verdediger van Feyenoord. Maar het is in die. Maar de bal is nog niet weg buiten het 16-meter gebied. Groningen heeft weer de bal en weer is het Kierm. Probeert die bal te controleren, schiet hem naar de kieferbelt. Kieferbelt vanaf van afstand. En, -en, en dan kan hij. Raak al links, raak links naast. Lamproet dood naar de bal. Die zag meteen ook niet dat die bal naast zou gaan. Dat kon je absoluut ook niet inschatten. Maar maar centimeters naast. En zo blijft het in de Eurobowl nog steeds. 2-1 voor Groningen tegen Feyenoord. PSV tegen NAC. En die, je was benieuwd, want Locadia kwam erin. Ja, en hij kreeg een kans hoor. Jonge, jonge Lens, die lette de bal pan klaar voor hem neer. En hij hoeft hem eigenlijk maar aan te nemen en in te schieten. Maar hij liet de bal net over zijn voet heen rollen. Werd een klein beetje naar de rechterkant gedrukt. De jonge Locadia. En toen schoot hij de bal in het zijnet. Dus blijft het nog altijd 3-0 in het voordeel van de thuisbrug van PSV. Had natuurlijk wel eh, zeg maar de icing on the cake geweest. Nu Locadia, die van de bal wordt gelopen, inborp voor PSV. En dan mag PSV dus gooien. Nakbreda nou, Breda probeert het af en toe nog wel... Komt heel af en toe in de buurt van keeper Boy Waterman. Maar meer dan plaagstootjes zijn het niet. Het is 3-0 voor PSV. Ik denk dat er nog wel een vierde aan toegevoegd gaat worden. Want we hebben nog zes minuten plus extra tijd te gaan met PSV. Nog altijd heer en meester. Hoe gaat het in de tweede cent bij de Supercup Volleyball, vrouw? Sliedrecht Weert, Frank Wielard. Nou, daar is Sliedrecht bezig aan een inhaalrace. Die was nodig, want Weert had een aardige voorsprong genomen... 13-9 in het voordeel van de Limburgse meiden kunnen we aast zeggen. Want het is een jong team, zeker in vergelijking met Sport Dat een aantal routiniers in het team heeft zitten. Dat kun je bij Weert bepaald niet zeggen. Die moeten het dus hebben van de teamprestatie, van het hard werken voor elkaar. Van de afspraken die vooraf gemaakt zijn. En in de tweede set werkt dat een stuk beter dan in de eerste. En daarmee maakt het het Sport behoorlijk lastig. Er is een time-out nu net aangevraagd door uh, uh, Sliedrecht Sport, nee door uh, Weert, want de eerste was door Sliedrecht aangevraagd. En dat heeft alles te maken met dat ze die inhaalrace weliswaar hebben ingezet... ...maar nog niet hebben vervolmaakt. Dus moet Appie Krijnsen nog even de puntjes op de i zetten... ...om ook die tweede set naar uh, Sliedrecht te kunnen toehalen. Het is 13 tegen 12 in de tweede set met 1-0 in de eerste set voor Sliedrecht Sport. We gaan naar Andy. Ja, mooi doelpunt weer van PSV, de vierde van de middag. Uitstekende actie van de nu als rechter spitspelende Lens. Die heeft heel goed overzicht. Ziet dat dat Wijnaldum helemaal bij staat omdat iedereen richting Kokadia gaat, geeft de bal breed op Wijnaldum. Wijnaldum neemt aan, schiet hem langs. Ten rouwelaar, bal waarschijnlijk nog onderweg, een tikje aangeraakt. Maar hij was er toch ingegaan, denk ik zo. Uitstekende vierde goal voor PSV. PSV maakt nu toch wel gehakt van dit Nakbreda. Gerard De Groot, Bloemendaal, maakt gehakt van Kampong. Ja, zeker. Het is 5-1. En uh, hoeveel nog te spelen is, het is allemaal niet zo duidelijk. Uh, op mijn klok zitten we inmiddels al drie minuten in blessuretijd. Maar er is veel gestopt uh, onderweg in die tweede helft. En ik heb het vingertje van de scheidszitter nog niet omhoog zien gaan... om die laatste minuut uh, die we nog moeten spelen aan te geven. Maar het zal een laatste minuut zijn die alleen van belang is voor de statistieken. Want het is nog steeds 5-1 voor Bloemendaal. Prachtige eerste helft. Aanvallend goed gespeeld speelde Bloemendaal. 3-0 was het met de rust. En in de tweede helft, ik gaf het al aan... Zo veel energie verspeeld in die eerste 35 minuten, dat Bloemendaal zich wat moest laten terugzakken. Toen kwamen er wel kleine kansjes voor Kampong en ook grote kansen hoor, want vijf strafcorners voor Weusthof en niet één keer raakschieten, dat is natuurlijk niet best. Weusthof scoorde wel één keer, dat was in een veldsituatie, maar bij de strafcorner liep het niet en dat is tot nu toe het gevaarlijkste wapen van Kampong geweest in deze competitie. En als dan juist in de wedstrijd tegen Bloemendaal dat niet loopt, dan ga je gewoon op je gezicht. Dan sta je weer met beide voeten in de, op de grond en dan is de kop Geklopt. geklopt door Bloemendaal. Dat uh, nog een beetje aanvalt. Uh, nog een beetje probeert om een uh, doelpuntje te maken. Maar dat uh, hoeft allemaal natuurlijk niet meer. Ook Teun de Nooijer en zijn mannen weten wel dat het allemaal gespeeld is. Dat het uh, allemaal niet meer hoeft uh, tegen Kampong. En Kampong voelt dat natuurlijk ook wel. Valt nog wel even aan via rechts. Maar met 5-1 en dan nog een uh, ja, kleine minuut te spelen denk ik zelf. Daar is geen kruid tegen gewassen. Bloemendaal gaat hier simpel winnen van Kampong. Het is inmiddels 5-1. Zo in de slotfase van de wedstrijden die momenteel nog bezig zijn. Ondertussen kijken wij even vooruit naar half vijf. Als FC Twente tegen AZ gaat beginnen in Enschede. Twente zit inmiddels. Uh, Vitesse naast zich uh, opkomen. PSV gaat er ook op, uh, op 18 punten komen. En uh, AZ is wat gezakt. Staat inmiddels 11. Dus beide ploegen, ja, de druk zal ongetwijfeld hoog zijn bij beide teams. Uh, de verwachtingen qua opstellingen. was uh, ja, nou ja, bij Twente zitten er twee wijzigingen in als je het elftal naast het elftal van afgelopen donderdag legt. Toen Twente in de Europa League voetbalde tegen Helsingborg. Toen speelden Boyata centraal achterin en Gutierrez op het middenveld. Deze twee heren zitten op de bank. En in het elftal verschijnen dan niet Wiesgerhoff. Dat zal toch ook wel mensen verbazen wellicht. Maar Bengtson, die in feite beloond wordt voor zijn goede invalbeurt en zijn goal. Hier is de goal voor Twente. Apoloog donderdag in die wedstrijd. Hij dus centraal achterin. Bengtsson met Douglas. En op het middenveld komt Janssen terug. Dat verbaast dan wat, wat minder wellicht. Dat zijn de twee wijzigingen bij Twente. Bij AZ is er één wijziging. En dat verrast niemand. Want Maarten Martens is geblesseerd. Um, weer eens geblesseerd zou je bijna zeggen. Want dat is hij vaak. En hij wordt vervangen door Gudmundsson. Dat is eerlijk gezegd niet zo heel verrassend. Een andere linksbuiten eigenlijk. En dat zou AZ misschien nog wel eens goed kunnen uitkomen ook. Want uh, Gudmundsson heeft snelheid en met counters als Twente toch wat meer naar voren zou willen spelen in deze wedstrijd zou je daar best wat aan kunnen hebben. Uh, nou ja, de vorm. Twente heeft natuurlijk een hele slechte week achter de rug met die nederlaag in Amsterdam. Die, die wanvertoning toch eigenlijk in Zweden die nog een punt opleverde. Daarvoor zat nog die bekenwedstrijd tegen RVVH die Twente in de laatste minuut met 1-0 won. Kortom, Twente heeft wel wat goed te maken. En AZ zal weten dat het uh, wedstrijden achter de rug heeft waarin het eigenlijk... ...op papier de betere was en zes punten had moeten pakken tegen NAC en RKC. Maar dat werd het dus maar één. AZ weet bovendien dat het, het eigenlijk al heel lang in uitwedstrijden niet meer goed doet. Dus ik ben heel benieuwd met welk gevoel die hier in NSTD gekomen zijn. Het is een prachtig affiche. Dat heeft de laatste jaren eh, schitterende wedstrijden opgeleverd. En ik ben heel benieuwd naar de editie van vanmiddag. Gaan we weer naar Groningen tegen Feyenoord. Groningen nog altijd voor Henkok. Ja, ze hadden al lang de genade stoot moeten geven. Schet had het kunnen doen, Kierum had het kunnen doen, Texier had het kunnen doen. En ook De Leeuw en ook deze aanval van de Groningen-Strand bij Texera. Bal in de handen van Lamproe. En ik denk dat als je nog even binnen de lijnen gaat komen... Ik vraag me af of Koeman dat niet eerder had moeten doen. Er moeten nog ongeveer 3-4 minuten worden gespeeld. De klok staat op 88, half 2-1 in het voordeel van Groningen. Dan had Feyenoord nog steeds kansen natuurlijk. En nu gaat de Schakelen eruit. Schakelen hebben je niet gezien in deze wedstrijd. Welke Feyenoord eruit Eigenlijk wel. Klaasie niet, immers niet. Het is misschien wel verklaarbaar omdat Groningen altijd een mannetje over had en de bal rond kon laten gaan. Daar hebben ze in de eerste helft heel goed gedaan. Maar met het verdwijnen van Zeefuik uit de ploeg bij Groningen is het allemaal een beetje voetbal En dat een beetje minder geworden. Jammer, de kreeg gele kaart gaat zomaar in een vrije schop nemen. Een meter of 15 over de middellijn, veel mensen in een 16-meter gebied. 2-3, 5 Noords blijven nog op de speel, Hel, eigen speelhelft helft komt de bal in een 16-meter gebied, wordt er wordt, wordt geworpen. Kwaakt maar, Martins Ja, dan heb je het. is Indie! Indy. Martens Indy maakt hier de gelijkmaker. Ja, ja, ja, ja, ja. 2-1. Ja, dat is altijd spannend. En dan krijg je zo'n mogelijkheid. Die vrije schop Die wordt weggewerkt in de verdediging van FC Gronen. Komt dan voor de voeten van Martens in die. En dan schiet Martens in die raak. De keeper heeft hem waarschijnlijk helemaal niet gezien. Hij was niet zo, kei en zo keihard. Maar er staan een hele hoop spelers voor Luciano. Tjonge, tjonge, tjonge. Wat zwijnt Feyenoord hier ongetwijfeld. Het was heel dicht bij de nederlaag. En wat zijn die gemiste kansen? Ik heb ze genoemd van Schet, van Kielen van der Leeuw en van Texera. Ja, wat komen die dan hard? aan in het kamp van FC Groningen. We moeten nog drie minuten voetballen. Martens Indy maakt tegen alle verhoudingen in de gelijkmaker. 2-2 staat het in de Euroborg. We ja, gaan even naar Andy Houtkamp. Wat gebeurt er nog bij PSV NAC? Ja, kansen voor PSV om uh, ook nog de 5-0 op het scorebord te brengen. Nu uh, een goed schot van Hutchinson wordt uh, door de keeper over het doel getikt. Kieper ten Rauwelaar. Maar de mensen hier, het publiek, hebben een uitstekende middag. hoor. Want met name de PSV-supporters genieten van het spel van hun eigen ploeg. Nu bijna een corner die erin gaat via invaller. De Bal blijft binnen, er wordt voor het doel gezet. En daar staat Marcelo in de handen van ten Rouwelaar. Wat een kans wat een mogelijkheden. De wedstrijd zit er zo goed als op. Ik denk dat Kuipers gaat afluiten. En dan heeft PSV een uitstekend weekend achter de rug. Een van de belangrijke... Tegenstrevers voor het kampioenschap Ajax laat twee punten liggen. En PSV weer de nul gehouden en weer veel doelpunten gescoord. Via Lens Toyvonen van Bommel en Wijnaldem. En nu dan misschien de paai. Nee, daar is weer Jelle Terrouelaar. Gaat PSV nu met 4-0 winnen. Want het is afgelopen PSV wint van NAC Breda met 4-0. En krijgt een staande ovatie van het publiek. Ruikt Svijenoord nog drie punten in Groningen, kok. Het is nog niet gespeeld. 2-2. Feyenoord mag een hoekskoop gaan nemen. Ja, zenuwachtig voor de verdediging van FC Groningen. Dat begrijp ik wel van. Het gebeurde tegen Roda. Stonden ze met 1-0 voor. Er werd 1-1. Er werd 2-1 van Groningen. Er werd 2-2. Maar toen won Groningen alsnog met 3-2. Dat was de voorgaande wedstrijd. Hoe gaat die vrije schop gaan nemen? In de voeten van Asjebar. Bar. bar dicht bij de cornervlag die gebaard wordt, wil, wil hij daar een hoekskoop nog uitslepen? Of gaat hij gewoon voor tijdwinst? In elk geval, Asjebar bij de cornervlag leeft helemaal niks op. Bal naar Verhoek. En dan schiet Kim die schiet tegen hoek op en dan mag Groningen de bal gaan ingooien. Wat zal dit teleurstellend zijn voor FC Groningen? Zo overheersend tegen de team van Feyenoord dat ze zoveel kansen hebben gemist en dat ze mogelijkerwijs met 2-2 gelijk spelen. De ingooi is geweest, komt bij Janma terecht en Janma probeert de bal richting Verhoek te spelen, maar daar is in elk geval Kwakman die kopt en die bal naar de buitenkant is ook pellen en dan gaat Feyenoord nog eens een keertje ingooien. Groningen is in deze slotfase van de wedstrijd helemaal het hoofd kwijtgeraakt en natuurlijk Natuurlijk neemt Feyenoord de nodige tijd voor deze ingooi, Maar Koeman die moet een beetje opschieten. Jammer pakt dan tergend langzaam toch die bal op. Gaat ingooien. Het is toch het maximale wat Feyenoord op deze wedstrijd weet te halen. En Groningen heeft gewoon verzuimd om de kansen te benutten. De vele kansen in de tweede helft. Jammer gaat nog eens een keertje ingooien. Nu wat dichter bij de cornervlag. Dat gaat hij doen. Hij gooit de bal naar Pelle. En dan wordt die bal weggewerkt door Kappelhof gaat hij weer over de zijlijn. Ik heb toch de indruk dat beide partijen zich nu verzoend hebben met dit uh, gelijke spel. Er had veel meer ingezeten voor Groningen. Maar ze hebben gewoon de kansen niet benut. Asjebar As gaat naar de achterlijn. Probeert die bal uh, voor te zetten? Nee, hij gaat het duel aan met twee FC Groningen spelers. Met Kieftenbelt en, Belt en uh, uh, met, uh, met Kappelhof En dan krijgt Groningen... Nee, Feyenoord. Feyenoord krijgt een vrije schop. Feyenoord een vrije schop. Onreglementair aanvallen. Twee verdedigers uh, van Groningen op Asjebar. Nou, nou. Zou deze vrije schop voor uh, Feyenoord... Nog iets opleveren. We moeten misschien nog 30 seconden spelen. Janmaat gaat die vrije schop nemen. Immers in het 16 meter gebied. Pellen Pelle gebaat. Die bal. Ik wil ik graag bij de eerste paal hebben. Maar Pellen blijven staan. Komt die bal veel te laag voor de goal? En dan kan de Groningen gaan uitverdedigen via Het is afgelopen. Het is afgelopen. Het is een 2-2 gelijkspel geworden. Het is een sensationele wedstrijd geweest. Vooral in de eerste helft toen Feyenoord de leiding nam. Ze moesten verder met de man en in de slotfase toch nog een gelijkspel behaald door Martens Indy. Feyenoord heeft wel verlies opgeleden, maar de verlies is toch beperkt gebleven tot het ene punt. En Groningen zal gezien de vele kans en de numerieke meerderheid buitengewoon teleurgesteld zijn... dat ze niet verder zijn gekomen dan 2-2 tegen Feyenoord. PSV nakt dus 4-0 en FC Groningen Feyenoord 2-2. Eerder vanmiddag eindigde de Ajax tegen FC Utrecht in 1-1 werd 1-0 door Babel vroeger de wedstrijd en Sporksleden maakte in eigen doel de 1-1 na de rust. Ja, Arno van Meulen praat er even over, over die 1-1 in de Amsterdam Arena... met de uitblinkende doelman van FC Utrecht, Robin Ruiter. Robin, hoe voelt dit gelijkspel in Amsterdam? Ja, ik denk meer dan verdiend. We hebben een moeilijke start in de openingsfase. Ja, krijgen we gelijk in de zes minuten een goal tegen. En ik denk dat we ons op dat moment heel goed hebben pakken... En ja, we hebben laten zien dat we, dat we kwamen voor de punten. We zijn niet terug gaan lopen. We houden dus de laatste 10 minuten dan omdat je gewoon onder druk komt van Ajax. Maar uh, ja, overal denk ik een, een verdiend punt. Er was een fase van nu tot vijf in de eerste helft waar je ook persoonlijk uh, kon onderscheiden. Er waren uh, drie kansen voor Ajax waar je drie geweldige reddingen had. Ja wat ik al zeg, het is vrij moeilijk uh, omdat je dan in 16 minuten al een goal tegen krijgt. Dat is voor een keeper toch lastig. Want ja, in principe had ik nog geen bal gehad en hij uh, lag alweer in het mandje. En uh, ja, goed, om je dan zo te pakken dat, uh, dat voelt als keeper ook fijn. En dan groei je in de wedstrijd en op een gegeven moment krijg je het ook een gevoel van ah, laat me komen. Want uh, dan zit je zo lekker in de wedstrijd en dan heb je het gevoel dat er niks meer in kan. Ja, Het was bijna een ritme hè, wat er gebeurde. Kans, jij redding, hup, kans. En dat echt, echt allemaal binnen een paar minuten volgens mij. Ja, in de eerste helft kregen zij een paar kansen achter elkaar, dat is waar. Maar ik, uh, ik denk dat je ook niet moet vergeten dat wij ook de nodige kansen hebben gehad. En uh, ja, als je, als je hier met drie punten wegloopt dan denk ik ook toch... Ja, tot, tot niemand heel veel mag zeggen. Ik bedoel, het komt beide kanten op. Maar wij waren zeker niet de mindere vandaag. vlak voor tijd nog met uh, Sana. En uh, wie lag je in de goeie hoek? Ja, matig afgewerkt ook, moet ik eerlijk zeggen. Ik bedoel, ik was in de beweging en uh, dat was de enige kans die ik nog had. En uh, dan had ik de massa tot toch hem, uh, tot hem uh, ver naar buiten kon drukken. Maar uh, goed, uh, wat ik al zeg, uh, als je me in de laatste seconde nog, nog verliest... dan zou dat een heel, heel, heel, heel erg zuur gevoel zijn. En uh, op dit moment ga je met een puntje weg uit de arena. Ik denk dat dat uh, niet heel veel teams gegeven is. Hoe was het gevoel in de tweede helft? Want dan word je sterker en sterker. En dan heb je ook wel door dat Ajax het ontzettend moeilijk krijgt. Ja, wat ik al zeg. Uh, wij probeerden echt bovenop te klappen. En we, we, we gingen echt voor een overwinning hier. En, uh, we, we zijn er dichtbij geweest. We hebben veel druk naar voren proberen te zetten. En je ziet ook dat Ajax er ook gewoon moeite mee heeft. En uh, op het moment dat je laat voetballen, nou, ja, dan, dan snijden ze er heel makkelijk doorheen. Maar op het moment dat je overal kort op probeert te zitten, dan, uh, ja, dan kan het gaan zoals vandaag. Hoe goed ga jij worden? Dat laat ik over een ander. Ik, ik doe mijn uiterste best. Ik heb het heel erg naar mijn zin in Utrecht. En uh, ja, ik hoop dat ik belangrijk kan blijven voor, uh, voor het team. En ja, waar, het, uh, waar het dan gaat veranderen, dat zien we vanzelf. Hoe goed hij gaat worden, vanmiddag was hij in ieder geval heel goed. Keeper van Utrecht bij de 1-1 in de arena. We gaan volleyballen. Want de volleyballers van Landsteden volley pakten vanmiddag. Dus de supercup in Rotterdam werd met 3-1. Gewonnen van landskampioen Orion. Frank Wilaard sprak na afloop met de coach, de blije coach van Landsteden ongetwijfeld. Redblad strikwaarna. De Supercup gewonnen. Hoe mooi is die prijs? Ja, ik vind hem heel mooi. Ik ben er heel erg blij mee. En uh, ja, en, en werd net ook al gevraagd door uh, Maarten Tip van de televisie. Van, uh, vind je dat dan belangrijk? Ja, dat vind ik belangrijk. Waarom is het belangrijk? Nou, uh, uh, je oefent twee maanden op en af en je doet eens dus wat. En dan gaat iedereen uh, weer een beetje doordraaien en dan weer eens een ander in. En uh, zo uh, rommelen we maar wat aan. Dat hebben we ook nodig om in het ritme te komen... Maar wedstrijden die ertoe doen, daarvan zijn er veel minder. Zeker in aanloop naar een competitie. Want volgende week start de competitie en dan heb je meteen wedstrijden die erom gaan. En uh, het, is, uh, het is goed om uh, daarop getest te zijn. Bovendien is het zo dat veel ploegen die de afgelopen jaren de Supercup hebben gewonnen... aan het eind van het jaar nog een andere prijs hadden gewonnen. Ja, uh, dat is uh, natuurlijk wel uh, aan mij besteed. Ja, daar spiegel je je graag aan, neem ik aan. Hoe mooi was de wedstrijd dan eigenlijk? Nou, ik vond hem wel mooi. Uh, niet qua niveau hoor. Ja, want het was natuurlijk heel lelijk niveau aan beide kanten. Hoge foutenlasten, uh, uh, bij ons kakte het natuurlijk na de eerste set eigenlijk vreselijk in. En uh, uh, kost het veel moeite om de tweede set binnen te halen. De derde set uh, geloof ik dat niemand meer enige energie uitstraalde. En aan de andere kant uh, dat dan juist weer wel. Is het, dan ja. gek, is, het, is het dan gek dat wij een beetje het beeld hebben van die supercup die hangt erbij als we dit soort wedstrijden zien? Nee hoor, want de bekerfinale uh, ziet er ook vaak zo uit. Van twee ploegen die wel wat aan elkaar gewaagd zijn. Maar nooit hun beste spel laten zien in die wedstrijden. En ga maar vragen aan, uh, aan die ploegen die vorig jaar en het jaar daarvoor playoff finale gespeeld hebben. Hoeveel goede wedstrijden daarbij zaten. Nou, dan komen ze misschien in zo'n reeks van vier of vijf wedstrijden tot één goede. En de rest was gewoon hard werken, worstelen en de problemen zien te overleven. En uh, te kijken of je een oplossing hebt en of je zo goed bent geworden dat je oplossingen kunt bieden. Nou, jullie willen ongetwijfeld beter dan wat jullie vandaag hebben laten zien. Wat is de ambitie eigenlijk in Zwolle dit jaar? Nou, de ambitie is heel duidelijk gericht op beste in Nederland te worden. En uh, dat betekent dat wij aan het eind van het jaar uh, willen wij klaar zijn om uh, het kampioenschap uh, naar ons toe te trekken. En uh, daar trainen we voor en daar zijn de inspanningen op gericht. Redbad Strikwelaar, de coach van Landstede Volley. Zij wonnen dus de Supercup bij de mannen. Wie gaat het worden bij de vrouwen? Wordt het Sliedrecht of Weert van Wielard? Nou, dat, die vraag laat ik nog even open. Want het is net 1-1 in sets geworden. 26-24 voor Weert in de tweede. En Krijnsen is oest. Niet op zijn meiden, maar op de scheidsrechters. Want in zijn ogen doen ze in de laatste fase van die tweede set... zo'n beetje alles verkeerd wat ze verkeerd kunnen doen... En uh, tegelijkertijd uh, gaat nu de andere coach, het is wel heerlijk om die heren aan het werk te zien, zo langs de kant. Volgens mij hebben ze een beetje een hekel aan elkaar als ik ze zo eens bekijk. Want Fred Hermans gaat zich nu beklagen bij de scheidsrechter over de manier waarop Appie Krijnse zich mag beklagen tegen de scheidsrechter. Zij vinden het allemaal een beetje ver gaan. Dat moet hij denk ik maar aan de, de scheidsrechters overlaten. Ik moet zeggen, Appie Kreijnse had bij 24-25 wel een beetje recht van spreken over een gestolen bal van Weert. Die uh, uiteindelijk een punt werd voor de ploeg uit Limburg. En uh, ja, dan uh, mag je wel eventjes boos worden. Maar daarvoor had hij al een waarschuwing gekregen. Hij moet daar dus mee uitkijken. En nu is het de vraag hoe gaat Sliedrecht uh, hiermee om. Dat ze deze set hebben ingeleverd. Ze hebben het knap lastig met die jonkies uh, van Weert op dit moment. Die gewoon een goede tweede set hebben gespeeld. Heel goed in de buurt zijn gebleven. Zelfs een voorsprong pakte in het begin van de set en daarna uh, in de buurt zijn gebleven van Sliedrecht Sport... en aan het einde, toen het erom ging, de punten maakten die gemaakt moesten worden. En dus met 26-24 die tweede set naar zich toe trokken. Het is 1-1 in sets tussen Sliedrecht Sport en Weert. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna alle vijf hoogste tijd voor de hoofdpunten van het echte nieuws. Hier is Gert -Tuk. De gegevens van honderdduizenden patiënten van het Groene Hartziekenhuis in Gouda... zijn jarenlang in te zien geweest via internet... De informatie stond samen met tientallen complete medische dossiers... op een slecht beveiligde computer, meldt nu.nl. De nieuwe site had een hacker ingeschakeld... om de beveiliging van het ziekenhuis te testen. De 25-jarige man die verdacht wordt van de brandstichtingen in Windschoten... heeft enkele dagen voor zijn arrestatie contact gezocht met de burgemeester. Via Twitter meldde de burgemeester dat hij zich ongerust maakte over de branden. Burgemeester Smits ging bij hem langs om hem gerust te stellen.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 En de Floriade in Venlo heeft het afgelopen half jaar ruim 2 miljoen bezoekers getrokken. Op 4 april opende koningin Beatrix de Floriade. Het evenement wordt elke 10 jaar gehouden en was nu voor het eerst buiten de Randstad. De volgende Floriade is in 2022 in Almere. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Millebijn Hubert het is vrijwel overal droog en ook overwegend zonnig. Alleen in het noordwesten zijn de wolken soms ook wat donkerder en ook dikker... en daar valt heel lokaal een buitje. Langs de kust staat een stevige wind en dan kan het ook best wat fris aanvoelen... met middagtemperaturen die op dit moment rond 14 graden schommelen. Vannacht zijn er brede opklaringen en het wordt koud. Landinwaarts daalt het kwik naar net boven het vriespunt. Aan zee wordt het een graad of 4. En op grote schaal kan het aan de grond licht gaan vriezen. En net als afgelopen nacht ontstaan er lokaal weer een aantal mistbanken... waarbij het zicht soms ook erg slecht kan zijn. Morgen lost de mist weer op en dan hebben we een vriendelijke dag voor de boeg. Wat zon en wat wolkenvelden. En dan blijft het op de meeste plaatsen droog, bij ook dan een graad of 14. In de middag neemt de bewolking in het zuiden toe en kan er een spatje regen vallen. En voorlopig lijkt aan dit weerbeeld, onder invloed van een hoger drukgebied, nog geen verandering te komen. Maar de verwachting is wel wat onzeker. Zoals het er nu naar uitziet, blijft het een groot deel van de week meest droog en ook vrij zonnig... en keert vrijdag pas de wisselvalligheid weer terug. WB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Eenbrugge 6 kilometer. Heeft te maken met de werkzaamheden op de A28. Op de A27 van Almere naar Utrecht, tussen Hilversum en Utrecht-Noord, 8 kilometer. A27 Utrecht-Breda in beide richtingen bij de brug Gorkum, 2 kilometer. De brug is even open geweest. En dan de werkzaamheden op de A28 Zwolle richting Utrecht. Die is dit weekend dicht tussen Knopend Hoevelake en Alfred Maarn. Daardoor vanaf amersfoort tot aan knopend Hoevelake, 4 kilometer. Sportradio NOS, op Inmiddels afgelopen de topper in België. Standaard Luik tegen Anderlecht is 2-1 geworden. Dus weer wat lucht voor Ron Jans daarbij. Standaard. Gaan we naar onze eigen voetbal. De koploper Twente heeft de PSV langzij zien komen. Heeft andere clubs punten zien verspelen. Maar heeft het druk genoeg met zichzelf, Bas Gezien de slechte resultaten in de voorbije periode... is dat zeker het geval. Daar hadden we het eerder al over verliezen in Amsterdam. Nou ja, dat kan. Maar de manier waarop dat stuiten de mensen hier toch een beetje tegen de borst. Er hing een spandoek voorafgaand aan deze wedstrijd. Als je nou uitgaat van eigen kracht... Dan heb je meer kans. Dat was eigenlijk het verhaal. Dat vonden de mensen niet leuk. Nu zet Twente AZ ogenblikkelijk onder druk. Jansen loopt door op geven. Die trapt de bal richting de middenlijn. Het is voor de duidelijkheid en de goede orde nog 0-0 na twee minuten in de goalsvesten tussen Twente en AZ. Waar Douglas de bal heeft, Die loopt eigenlijk nu Rosales in de weg en omgekeerd. Dat is gek genoeg al de tweede keer in het begin van deze wedstrijd dat dat gebeurt. Eerder bij een kopduel. Dat leverde uiteindelijk AZ zelfs een hoekschop op die ongevaarlijk bleef. Nu is het uitverdedigd van Twente niet je dat. Dan heeft AZ via Goedmoetson de bal. Dat is dus de vervanger van Maarten Martens. Die geblesseerd is, zijn knie gekneust tegen RKC. en Bij AZ was eigenlijk iedereen al blij dat er niet stuk was. Hoe lang het precies gaat duren is nog onduidelijk. Maar ja, als er niks stuk is valt het, het waarschijnlijk mee. AZ valt aan, Berens aangespeeld. Die staat nu recht voor het doel. Wacht tot de beweging bij Elty door. De beweging komt van de Amerikaan, de bal komt ook. Maar er staat er van Twente tussen. Zo kan Bengtson. Uitverdedigen. Hij vervangt dus Boyata centraal achterin. Niet Wiskerov, maar Bengtson. Goede invalbeurt. Afgelopen donderdag in Zweden. En hij krijgt de voorkeur. De bal gaat terug naar de keeper. De keeper is Michailov. Die trapt de bal een meter over de middenlijn. Dan moet Tadic de luchten. Die kopt de bal met zijn achterhoofd door. Kan er dan zelf achteraan. Neemt hem handig mee. Dan durft Rijnen niet in te grijpen. Dan kan Tadic de bal rustig aannemen. Maar wacht hij op steun. En die komt dan aan de linkerkant bij Tjadwi. Die op het punt van het strafvolgebied nu staat. en De bal eigenlijk tussen twee verdedigers door. Terug wil steken. Het strafvolgebied in bij Tadic. Maar daar staat alweer het been van Marcellus voor. Zo gaat de bal over de zijlijn en mag Twente een ingooi nemen. Tadic doet dat zelf. Zo rolt de bal weer. Tadic krijgt hem terug. Zet dan Schilder. Nou ja, vrij voor de keeper wilde ik zeggen. Dat is niet waar. Want er staat er van AZ nog één. En dat is viergever in de weg. Die loopt met ballen al het strafopgebied uit. Trapt die bal dan weer over de zijlijn. En zo kan Twente met het hele elftal op de helft van AZ blijven staan. Met een nieuwe ingooi die dan voor de voeten komt van Brahma. Brahma Douglas. Douglas aan de rechterkant is dus wat ruimte bij Rosales. Ook de vleugelverdediger. Nu op de AZ-helft, maar onder druk gezet door Goetmoetson. En dan gaat de bal terug naar Douglas en zelfs weer helemaal terug naar Michailov. Ik ben benieuwd of Twente het aan kan en het durft en het wil. Om na die matige resultaten van de afgelopen periode vandaag aan het thuispubliek te laten zien dat het inderdaad naar voren wil. Want dat is wat men hier verwacht. AZ niet de minste tegenstander. Dat weten ze in NSVD uiteraard ook. 0-0 na 4 minuten. Klassiekertje van Jim Crowchie, Bad Bad, Leroy Brown. We gaan naar Twente AZ. We mochten heerlijk naar het plaatje luisteren. Balsticker 0-0 derhalve. Zo is het. Goedmoutonde heeft de bal voor AZ dat via Maher een paar minuten geleden van afstand schoot. Helemaal niet zo'n gekke bal. De bal werd van richting veranderd zodat AZ inmiddels wel op twee hoekschoppen staat. En hoewel Twente denk ik meer van de bal heeft gehad in de eerste zeven minuten van deze wedstrijd, zijn de twee momenten die wat dreigend oogden. dus toch van de Alkmaars ploeg geweest. Nu bal zit voor Reinen op de eigen helft. Twente laat zich zakken. Terug op de eigen helft en dan gaat de bal in de breedte naar Marcus Hendriksen. De jonge Noor opnieuw in het elftal. Want wat dat betreft heeft Verbeek het eigenlijk wel gevonden zo. Met Elm en Hendriksen zeg maar als controleurs en Maher er weer voor of tussen of achter. Maar net waar hij de bal kan ophalen zoals nu. Dat is er even wat achter. Dan probeert hij die diep te openen naar de doorgelopen Marcellus aan de rechterkant. Dat lukt niet. Twente onderschept. Dan gaat de bal terug naar de keeper die zich wat opgejaagd voelt door Eltido. Daardoor komt Michailov met een ongelukkige trap. Die wordt dan nog wel verlengd. Maar is dan het van de middenlijn prooi voor AZ... Maar ook daar blijkt dat de rust er niet is. Bij geven die de bal maar weer blind de andere kant op trapt. Neemt Twente weer over. Goede combinatie schildert van Wat ruimte nu aan de rechterkant van het veld. Ah, Chatley wil eigenlijk veel te lakoniek nu met de buitenkant van zijn schoen. De bal meegeven aan Jansen. Dat levert dan AZ-balbezit op. Maar als ik de zin uitgesproken heb zijn ze dat weer kwijt ook. Want is de paas in dit geval van Elm zwak. En heeft Twente de bal weer terug via opnieuw Chatley. Die met Tadic nu probeert te combineren. Ze komen allebei nu aan de rechterkant van het veld uit. Het is daar eigenlijk te druk. Dan neemt AZ over. Komt de bal naar Maher. Maher kan hem net meegeven aan Berens. Krijgt dan allemaal de kaats terug in de middencirkel. Berens loopt nu de ruimte aan de rechterkant in. Daar krijgt hij de bal nu van Maher mee. Maar verspeelt hem dan omdat hij hem niet goed aanneemt aan Braafheid. Maakt denk ik een overtreding. het duel met Braafheid. Braafheid kijkt ook naar de scheidsrechter. Dat is vandaag Denny Makkely. zegt: Hé, hey, voordat dat niks? En dan zegt Makkely: Dan fluit ik wel. Dan krijgt Twente een vrije schop te nemen. In de wedstrijd die dus voor de tukkers eigenlijk nog geen gevaarlijke momenten heeft gekend. Esteban, de keeper, is nog niet op de proef gesteld. Dat geldt dus aan de andere kant strikt genomen voor Michailov ook. Maar nogmaals, wel twee hoekschoppen, een keer een schot. Michailov heeft in ieder geval het gevoel gehad, meer dan zijn collega aan de overkant... dat hij aan het spel meedoet. Douglas aan de bal. Opnieuw dus niet opgeroepen voor de selectie van het Nederlands elftal. Wel weer bij de voorselectie. En hij zegt, ik ben op de goede weg. Ik word in ieder geval in de gaten gehouden en dan komt mijn kans wel... Want hij wil niets liever uiteraard dan met het Nederlands helftal op het wereldkampioenschap van 2014 in Brazilië. Zijn geboorteland verschijnen. Maar voorlopig zit hij er nog niet bij. Michailov is wel international, maar van Bulgarije. En opent naar de linkerkant. Waar Braafheid ter nauwe nood de bal kan controleren. En een overtreding uiteindelijk zelf moet maken. Om daar te voorkomen dat Berens de bal afpikt. Of Marcellus is dat. Zich breed maakt en een vrije schop tegenkrijgt. Snordigheidje slordigheidje bij Twente achterin. Na 10 minuten vrije schop AZ bij 0-0 stand. FC Twente is natuurlijk nog koploper in Nederland, 18 punten uit 7 wedstrijden... maar PSV en Vitesse hebben inmiddels ook 18 punten uit 8 wedstrijden. Ajax volgt met 16 uit 8 en het hadden er ook 18 kunnen zijn... waar het niet dat Ajax vandaag niet verder kwam dan 1-1 in de arena tegen FC Utrecht. Arno van Meulen sprak na de wedstrijd met een van de spelers van Ajax, Christian Eriksen. Laten we maar met het begin beginnen, hebben we dat gehad. Uh, grote kans voor jou in de tweede helft. wat gaat er mis bij die kans? Uh, ja, ik wil nog rustig plaatsen met de binnenkant in de verhoek die gingen volgens mij drie meter naast. Was een belangrijk moment geweest in de wedstrijd? Zeker. Ik denk dat elke kans een belangrijk moment was geweest. Maar ja, zeker, die was nog belangrijker. Dacht jij na tien minuten, dit wordt een moeilijke middag voor Ajax? Nee, ik had wel het gevoel van, wij stonden natuurlijk al in of voor... dat we toch wel die punten naar huis zouden slepen. Die gevoel hadden we ook. Maar als je dan een tegengevoelman krijgt die eigenlijk voor onszelf eigen romp is... dan wordt het zonde, maar toen waren jullie de echte controle al een beetje kwijt, hè, in de tweede helft? Ja, dat was ook zo. Ze speelden een heel apart systeem. En dan konden we jullie echt hanteren. want uh, ja, bijna elke tweede bal hebben we verloren. Dus uh, ja, dat is uh, iets waar we allemaal werken. Maar gelukkig speelt niet elke team zo. Hoe belangrijk is dit? Gelijk spel tegen Utrecht. Dat je deze week van Real thuis verloren hebt. Iedereen uh, dacht toch wel dat dit een uh, revanchemiddag zou worden? Ja, daar hebben we ook ze heel veel op gehoopt. Uh, ja, iedereen zag dat ook wel aankomen. Uh, maar uh, niet... Zelf ook, niet zag je niet aankomen dat we hier 1-1 zou spelen. Uh, maar ja, we moeten weer bovenop. Uh, nu gelukkig, of gelukkig, nu even weg. En uh, een koppere fit maken voor, voor de laatste van zijn is dus nog langer. Jullie hebben hele goede kansen, tweede helft. Maar toch voel je dat je inderdaad de macht niet hebt. Want zij krijgen ook nog een aantal uh, kansen, vlak voor tijd nog, van de gun. Het kon echt allebei de kant op gaan, hè? Ja, we hebben toch wel een paar meer kansen, denk ik. En, en toch ook wel een paar grote kansen. Dus uh, ja, we hadden gewoon die drie punten naar huis uh, of binnen zou slepen, ja. Als je nu kijkt naar de start van het seizoen, uh, zijn die te veel punten kwijt. Uh, vat eens samen, waar denk jij dat dat ook komt? <laughs> Zoals altijd denken we beginnen heel slow. En, uh, en daarna gaan we weer oppakken. Dus uh, ja, dan moeten we anders. Is het uh, toch gebrek aan klassen? Dat zou ik niet weten. Het uh, seizoen is nog lang, dat weet iedereen. Hier kan je ja, mag eigenlijk geen punten verliezen, maar dat kan. Uh, die kunnen we nog repareren. Dus uh, liever nu dan aan het einde is Jan Eriksen liever nu dan aan het einde. Maar die twee punten zijn ze toch echt kwijt. Ik hoop dat hij het ook weet. Frank Wielaert, volleyballen, Sliedrecht, meer. Ik hoor steeds muziek als ik bij jou kom. Wordt er wel gespeeld tussendoor? <lacht> ja, het is uh, misschien net de, de verkeerde momenten schakelen. Ik kan het ook niet zo gekvallen doen. Maar er wordt op dit moment echt gespeeld. Er wordt redelijk veel muziek, <lacht> muziek gespeeld ook tussendoor. Maar elke keer als uh, het punt gemaakt is... dan starten ze hier de muziek in. Vandaar dat je een redelijk grote pakkans hebt wat dat betreft. 6-1-1 uh, in sets. 11-7. Het voordeel van Sliedrecht Sport in set Nummer 3. Maar uh, Weert heeft zich al een keer uh, goed teruggeknokt. Want het heeft 6-2 gestaan voor Sliedrecht Sport. Uiteindelijk werd het uh, 8-7... Maar sindsdien is Liedrecht Sport weer aan een tussensprintje begonnen. Heeft een aantal punten gemaakt. Met name via de routine van Pamela Domselaar aan service. Een paar stevige services. Moeizaam verwerkt aan de kant van Weert. En dat levert dan punten op voor de ploeg die de aanval mag inzetten. Nu moet dat dan Weert zijn. Maar dan is het Angelique Vergeer die de bal normaal gesproken keihard aan de overkant tegen de grond aanslaat. Maar nu heel hard in het twee-vrouws blok van uh, Sliedrecht Sport. En dan staat Sliedrecht met vier punten voor in de derde set. Het is 12-8. We keken allemaal met veel spanning naar uit. De, wekkers, de wedstrijd tussen Bloemendaal en Kampong, de hockeymannen. Maar uiteindelijk werd het een makkie voor Bloemendaal. Alles over het hockey vanmiddag bij de mannen. Geert de Groot. Ja, en over die wedstrijd gaan we zo uh, praten met Alexander Cox... de coach van Kampong, de verliezende coach van Kampong, de 5-1. dan zou je nu al zeggen, dat kan echt nooit een leuk gesprek worden. Nou, we zullen het merken zo direct. De andere uitslagen, Oranje-Zwart-Rotterdam werd 1-1. Scharweide-Vroerdaan 2-1. Amsterdam-HGC 4-3. Den bosch Pinoké 3-5. SCSC-Laren 2-3. Even terugkomend op die uh, Oranje-Zwart-Rotterdam. Dat was dus een van de gedeelde nummer 1. Uh, Kampong stond ook bovenaan de ranglijst toen dit weekend begon. Want, uh, niet van Rotterdam. Rotterdam stond een uh, groot gedeelte van de wedstrijd voor. Maar Mink van der Weerde was de man met een rake strafcorner in de 70ste minuut. 1-1. Belangrijk voor Oranje Zwart. Want dat staat nu bovenaan de ranglijst. Ja, Alexander Cox, uh, de coach van Kampong. Daar kom je als leider in de hoofdklasse naar Bloemendaal toe. En dan denk je, nu zullen we laten zien dat we echt sterk zijn dit jaar. En dan krijg je 5-1 op je broek. Dat doet pijn. Ja, klopt. Ik zag je in het veld af... Benen na afloop, woeste blik in je ogen, richting de kleedkamer. Je zei ook, ik wil met niemand praten. Eerst in de kleedkamer. Wat heb je toen gezegd? Nou, nee, het was meer dat we eerst de wedstrijd rustig wilden afsluiten in de kleedkamer. En dat we dat gezamenlijk wilden doen en niet op het veld. En dat geldt voor mij dan ook. Dus ik moest eerst snel uh, me melden in de kleedkamer. En daar hebben we in vijf à tien minuten wel even de koppen dezelfde kant op gekregen. En... Uh... Nou, die wedstrijd heeft een plaats gegeven, want het is wel belangrijk als je een pijnlijke nederlaag leidt. Ja, je ogen spuwden vuur, dus er zal toch wel iets hards gezegd zijn ook. Nee, want direct na de wedstrijd heeft het weinig zin. Het is meer, uh, meer met hetzelfde gevoel, hetzelfde gevoel als, uh, als de jongen naast je op het bankje de kleedkamer uitlopen, denk ik. En dan dinsdag kijken waar, uh, waar het fout gegaan is. Sta je nu weer met beide benen op de grond? Ja, maar dat stonden we de hele tijd al. En ik had net ook al een paar journalisten die daarover begonnen. Wij staan elke keer met beide benen op de grond. En wij hebben van onszelf al hoge verwachtingen genoeg. Dus wat de buitenwachter vindt, dat interesseert ons eigenlijk heel weinig. En dat is na een nederlaag hier op Bloemendaal hetzelfde verhaal. Goeie eerste helft speelde Bloemendaal. Nou, Toen werden jullie echt weggespeeld. Maar de tweede helft was toch niet zo slecht van Kampong? Vijf strafcorners. En dan heb je weustof en dan gaat er niet één in. Dat moet ook zuur zijn. Ja... Kijk, alle complimenten aan Bloemendaal. want Die hebben een ontzettend goede wedstrijd gespeeld. En zeker de eerste helft. Uh, ik vond dat wij de tweede helft uh, het goed gedaan hebben. In ieder geval ballen getoond. En, uh, en wat meer agressie getoond in de duels. Wat we de eerste helft niet hadden. En veel corners gehaald. En dat heeft Bloemendaal ook goed, uh, goed gedaan. Door die corners goed te verdedigen. Dus op dat vlak is het spelletje twee kanten. Wij uh, hebben het vandaag niet gedaan wat we kunnen. En Bloemendaal heeft het uitstekend gedaan. Hoe moeilijk wordt het die 5-1 uh, uit de koppen te krijgen de komende week? Uh, ja, dat moet dinsdag blijken hoe de koppen dan weer staan. En morgen, uh, en morgen ook. Maar ik denk dat dat niet heel moeilijk was. De jongens zijn ook reëel en die weten gewoon dat we vandaag niet hebben gedaan wat we, wat we kunnen. Dus we kunnen het heel moeilijk maken, maar het kan ook wel eens zijn dat je gewoon een keer niet goed bent. En ja, uh, nou, dat was vandaag een, een dag. En wat kan je? Je zegt, we kunnen het niet, we kunnen het wel. Wat kan je met Kampong dit jaar? We, zijn, we, zijn, we hebben een hartstikke mooie ploeg. en We kunnen eh, net als een aantal andere ploegen... tot het einde van het seizoen meedoen om play-off posities. Dat heb ik al een aantal keer geroepen. Er zijn zes, zeven ploegen die, eh, die play-off waardig zijn. Daar zijn wij daar één van. En, eh, ja, daar doet deze wedstrijd niks aan af. En ook niet als we deze met 5 1 gewonnen zouden hebben. We zijn een goede ploeg, punt. En dan wordt er aan diezelfde ploeg, die goede ploeg... Eh, wordt een labeltje gehangen. Landskampioenschap met een vraagteken. Is dat een druk... Het geestige is, wij hebben het zelf nooit genoemd. Het is ook onze doelstelling niet. En de buitenwacht wel. Uh, en nogmaals, ja, wat de rest er allemaal van vindt... vinden wij niet zo heel interessant. Voor ons is de doelstelling het halen van play-offs. En daar hebben we een team voor. En daar gaan we gewoon nog steeds voor. Ja, maar ik zeg het, er wordt een labeltje aan jullie team gehangen. Die druk, die wordt opgedrongen van buitenaf. Die moet je voelen. <laughs> ja, ja, je kan ook voelen. Ja, het is hoe je ermee omgaat, hè. Kijk, vandaag hebben wij daar helemaal niks van gemerkt. Vandaag uh, die druk, die, nee, nee. Nee, die druk is er niet. Op naar de volgende wedstrijd, dat uh, zal jullie... Uh streven zijn. Op dit moment gaan we even samen naar de ranglijst kijken. Want Oranje-Zwart door het gelijk tegen Rotterdam... nu alleen aan de leiding. 13 punten uit 5 wedstrijden. Twee ploegen met 12 punten. Alexander nog maar één puntje achterhoor op Oranje-Zwart. 5 gespeeld, 12 punten. Rotterdam 5 gespeeld, 10 punten samen met Pinocchi. 5 gespeeld, 10. Onderaan voor SCSC uit Beeldhoven Moeilijk. 5 wedstrijden, 0 punten. Voordaan, 5-3, Den Bosch 5-3 en Scharweide 5-4. Het zit overal zowel bovenaan als onderaan dicht bij elkaar. Zacht De grote tas, klein te zijn. fijn tussen vingers, groot geheim. We gaan even naar de Bas tegen bij Twente AZ. Het is de eerste keer dat Twente serieus op het doel van AZ schiet na 19 minuten ruim. Hij zit er gelijk in Jackies scoort op aangeven van Braafheid. Een voorzet die helemaal niet makkelijk is. En waar Chatli zijn been vooruit moet steken. Eigenlijk glijdend naar de bal moet, half moet vallen. Maar hem wel perfect raakt. In de korte hoek. Esteban verslaat. En het is 1-0 voor Twente. Prachtige goal van Nasser Chatli. Dat is wat ze zei tegen mij. Hier zat ik zat daar net op te wachten. Dizzy Dex was er later ook een keer bij betrokken. Bij Eva erover. Fantastisch, toch? Eenmaal onderbroken door Bas Balstichler. Maar het zei je vergeven, Bas. Want het was het doelpunt van Chatley Twente Ja, goede goal. Echt een uh, doelpunt waar techniek voor nodig is. En ook de durf om dat ineens te doen. Als een voorzet vanaf de linkerkant komt, je wel wat ruimte krijgt in het strafgebied van de tegenstander. Maar dan in één keer de voet tegen de bal zetten uit de lucht. Haalt wel nu aan de andere kant. El door dichtbij een voorzet van Gudmundsson komt. Maar die bal verdwijnt uiteindelijk in de halve van Michailov. Maar de bal van Chadli Suist met een rotgang langs Esteban. Die echt geen schijn van kans heeft. Die heeft dus nog eigenlijk geen bal aangeraakt. Want zijn doel was nog niet onder vuur genomen. En hier had hij dus geen antwoord op. Twente op 1-0. Er was wel wat dreiging van Twente in de minuten daarvoor. Dus helemaal uit de lucht vallen komt hij dan ook weer niet. Twente duwde AZ wel terug. Er is een paar keer al paniek geweest achterin. Waar Reinen met de ogen dicht ballen wilde wegtrappen. Nu wordt Castanjos in ieder geval in de ogen van het Twente publiek hoorbaar. Tegen de vlakte geholpen door de AZ-verdediging. Notabene in het straflopgebied van de Altmaarders. Maar Makkely ziet het precies andersom. Die ziet dat Castanjo's een poging heeft gedaan om zijn tegenstander uit balans te brengen. En fluit de aanvaller van Twente terug. Castanjo's die toch nog zijn draai niet gevonden heeft. Want nogal eens oog en oog staat met keepers van tegenstanders. Om er elke keer in slaagt om de bal tegen de keeper aan te schieten. Dat is een prestatie op zich. Maar het zal toch vermoedelijk niet helemaal zo'n hobby zijn. bezit voor AZ via Hendricksen. Die heeft wat ruimte heeft aan de rechterkant van het veld. De bal toch... In één keer probeert mee te geven. Dat was niet eens nodig op Berens. Dat mislukt. Daar zit een trendsbeen tussen. Dat van Bengtson namelijk. Dat gaat de bal terug naar de keeper. En Michailov opent dan op Tadic. aan de rechterkant van het veld. Tadic kopt de bal door. Is net een millimeter of wat groter dan zijn tegenstrever Gorter. Maar de bal komt uiteindelijk niet bij Castanjos terecht. Gorter trouwens de enige op het veld die geel heeft. Hij probeerde een counter onschadelijk te maken. Al helemaal in het begin van de wedstrijd Daarbij hield hij Tadic vast. En dat levert hem geel op. Dat is toch niet prettig voetballen tegen Tadic. Nog een van de smaakmakers van Twente met geel op zak. Tadic had de bal. Tadic draait naar binnen. Draait eigenlijk de drukte in. Onbegrijpelijk. Er is zeven van ruimte aan de zijkanten. In het centrum staan vijf mensen te wachten. En daar loopt hij eigenlijk alsof hij ja, van die konijntjes die dan in de koplampen kijken van de auto en dan blijven zitten. Nu aan de andere kant van het veld schitterende beweging van Chatli die de bal achter zijn standbeen langs haalt. Daarmee Marcelus kwijt is. En dan vindt het publiek weer iets wat de scheidsrechter niet ziet. Namelijk dat er een bal tegen de hand van Rijnen zou zijn gegaan. En opnieuw zegt Makkali, nou wat mij betreft niet. Dus geen vrije schop voor Twente. 23ste minuut van de wedstrijd loopt. Twente en AZ. Het is 1-0 door die goal van Nasser Chatli na 20 minuten. Eerder vanmiddag won PSV met 4-0 van Nak. Bij de rust onder 2-0 de goals van Lens en Toijvonen. Na de rust 3-0 van Bommel en 4-0 Wijnaldum. Makkelijk middagje dus voor PSV. Jeroen Elshoff praat erover met de aanvoerder van PSV, Mark van Bommel. Het was je 250ste wedstrijd in het shirt van, uh, van PSV. Um, doet dat iets met je? Ja, ik, ik vind het wel mooi die uh, statistieken. 250 officiële wedstrijden voor PSV. Is niet iedereen gegeven. Ik had ook het idee dat het uh, publiek. Ik bedoel, je bent hier al populair, maar je nog ook wel iets meer gaf dan normaal, gezien die cijfers. Ja, ik ben heel erg blij dat het publiek dat waardeert. Dat ik terug ben gekomen. en, en Ik heb al een hele groot stadion gespeeld voor heel veel mensen. Maar dit geeft mij nog steeds heel veel voldoening. En af en toe wel kippenvel. Ja. Ja, wat mij ook opviel, en heeft dat nog te maken met dat jubileum. Dat je was ontzettend blij met een doelpunt. Ik bedoel, natuurlijk ben je blij met een goal, maar de vreugde straalde er vanaf. Ja, ik, ik scoor niet zo vaak. En, en die jongens van mij, die voetbal ook. En die scoren uh, bijna elke week, en dan moet ik natuurlijk uh, zeggen ze tegen mij: ja, wanneer ga jij nou een keer, weer een keer scoren? Dus ik was hartstikke blij dat ik weer een goal maak. En dan kan ik zeggen van: nou, we hebben alle drie gescoord dit weekend. Ik vond dat duur voor dat je schoot? Ja, maar dat was een. Uh, ja, die bal moet je goed aannemen. Ik, ik noem dat functioneel techniek. Het is niet duizend keer een bal hoog houden, maar dat je die bal gelijk goed aannemt en dan de rust bewaart en niet hard schiet, maar, uh, maar bekeken. Even over over de ploeg. Uh, goede overwinning donderdag. Vandaag geen veldje in de lucht. Hebben jullie de boel op de rit? Ja, het ziet er goed uit. 6-0, 3-0 en je wint vandaag weer met 4-0. Het geeft vertrouwen. De verdediging wordt vaak bekritiseerd. We hebben al drie keer de 0 gehouden. Volgens mij tegen Feyenoord ook. Misschien mis ik wel een wedstrijdje. Achilles zat er volgens mij tussen. Maar dit zijn wel, wel goede wedstrijden voor ons. Waarin iedereen een goed niveau haalt. Misschien niet zo goed als tegen Napoli. Maar dit is ook de derde wedstrijd in een, in een drukke week. Nou, als je in het verleden, toen jij daar nog niet was... ...wisselvalligheid altijd een probleem geweest. Um, kan je daar nou een vinger op leggen? Kan je het gevoel hebben van... ...ik denk dat we dat er langzaam uitkrijgen... ...of kan het zomer ineens weer omslaan? Nee, maar dat is nog een, een, een proces... <coughs> ...wat je niet binnen 1, 2 maanden verandert. Dat heeft even tijd nodig. Maar ik denk dat we op de goede weg zijn wat dat betreft. Dat iedereen constant passeert, niet meer zo grillig... Ene week een 8 en de andere week een 4. Uh, als je nou elke week een 6 of een 7 en soms een 8 scoort... maar niet onder die 6 komt, ja, dan verlies je heel weinig wedstrijden. En dat was de basis uh, van het elftal. Uh, dat laatste jaar waar ik in speelde, 2004, 2005... daar wonnen we, we wedstrijden waarom we helemaal niet goed speelden. Maar iedereen voerde zijn taak uit. En als je zover bent met dit elftal, ja, dan hebben wij een heel goed elftal. Van Bommel, de aanvoerder natuurlijk van PSV... met een prachtig doelpunt overigens, een prachtige aanval. We gaan nog even snel naar Frank Wielaert, want het volleybal loopt nog. In de derde set tussen Sliedrecht en Weert. Het is 1-1 in sets. 21-19 in het voordeel van Sliedrecht in de derde set. Terwijl ik eigenlijk een, nou een paar punten geleden nog dacht... niets aan de hand voor Sliedrecht Sport. Deze set gaan ze gewoon rustig uit kunnen spelen. Maakte bijna geen fouten. Weert deed wel de best om weer in de buurt te komen... maar kon niks anders dan gewoon aan het elastiekje gaan hangen. En op een gegeven moment ineens een paar fouten van Sliedrecht Sport... en werd het van 17-14 ineens 17-17... En die slordigheid werd onmiddellijk afgestraft. Time-out aangevraagd door Appie Kreinsen. En vervolgens uh, ging het weer wat beter met Slidere Sport. Maar het is weer 1-20-20. Dus uh, Weert komt weer langzaam terug in de wedstrijd. En dat hoort ook zo aan het einde van de set. Het blijft dus spannend in die vrouwenfinale om de Supercup. De eerste prijs van het seizoen tussen Slidere Sport en Weert. Er wordt een meer volleybal na het NOS-journaal van 5 uur. En verder natuurlijk FC Twente tegen AZ. Dat staat er 1-0 in Enschede door een doelpunt van Chatley. Eerder vanmiddag FC Groningen-Feynoor. 2-2 PSV NAC 4-0 en Ajax tegen FC Utrecht werd 1-1. Meer sport is er zometeen over een paar minuten na 5. Op De jeugdopleidingen van de eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.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 Door het geven van landbouwtrainingen en opslagruimte voor voedsel te bouwen, kan er een structurele oplossing komen. Zo werken we samen aan een kansrijke toekomst. Dat wilt u toch ook, wildegansen.nl. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl Wildegansen steunt mensen in Benin bij het bestrijden van honger en armoede. Wilt u er ook iets aan doen? Kijk dan op Wildegansen.nl, dit is Radio 1.